Caroline Bari met het NOS-journaal. Steeds meer Europese landen voeren een avondklok in. In Frankrijk gold die al in negen steden, maar daar wordt de maatregel fors uitgebreid. In totaal krijgen 46 van de 66 miljoen Fransen te maken met die avondklok. Tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Ook Slowakije en Griekenland voerden vanavond een avondklok in. Daar gaat die gelden in onder meer grote steden als Athene en Thessaloniki. Ook in verschillende delen van Italië, waaronder de grote steden Rome, Milaan en Napels, wordt een avondklok ingesteld. In Noord-Limburg zijn vijf agenten ontslagen vanwege wangedrag. Ze deden meerdere dingen die niet door de beugel kunnen, zegt de politie. Het gaat om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie... schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Zes andere agenten krijgen een lagere functie... worden overgeplaatst of moeten salaris inleveren. Programmamaker en journalist Koen Verbraak... heeft voor de tweede keer de Sonja Barend Award gewonnen. De prijs voor het beste tv-interview van het jaar. Hij krijgt de prijs voor een gesprek met een dutchbed veteraan in de serie Srebrenica: de machteloze missie van Dutchbed. Verbraak kreeg de prijs uit handen van Sonja Barend... in het tv-programma De Vooravond. Zeven jaar geleden won Verbraak de prijs ook al... voor een kritisch interview met voormalig ABN-amro-topman Rijkman Groenink. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Europa League... dit seizoen niet weten te winnen. Tegen Dynamo Zagreb bleef het 0-0... Feyenoord moest de wedstrijd uitspelen met z'n na een rode kaart. Eerder op de avond won AZ verrassend van Napoli. In Zuid-Italië werd het 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van De Wit. Bij AZ ontbraken veel spelers vanwege coronabesmettingen. PSV verloor in Eindhoven van het Spaanse Granada met 1-2. Gutsen zette PSV vlak voor Rus nog op voorsprong. Het weer, vannacht is het nagenoeg droog met brede opklaringen en lokaal mist. Ook morgen overdag is het eerst grotendeels droog. Af en toe zon en later kan in het noordwesten een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. you